Mark Peters! The most danceable. Let's make some fucking noise. Demos Danceable vanuit Midden-Nederland. Goedenavond en welkom. Dit zijn bijgebekkend Beters. Mark Peters. De uitzendingen. Hier vanuit Midden-Nederland. Uh, ja, we begonnen lekker. Ik zeg... Uh, een beetje funzigheid op zijn tijd. Uh, kan geen kwaad. Beters bij je dus. Dit is... Dit college bij je met zondagetekende Mark Peters. Ik zou zeggen, krijp even dicht bij de radio, leg je oor even op de speaker... The Dark Side Zenders 937 vanuit Midden-Eiland, Star.fm. De most danceable dance, trance, RB, club en classics. Ja, stop maar even, want uh, hè, al die hits en al die buikende bies op je radio. Hè, ik kan me voorstellen dat je er een beetje genoeg van hebt. Maar we houden nog even niet op. Natuurlijk, er nog geen tijd om te gaan slapen. En dat betekent dat we hier nog gaan verwennen met Buikende Tot aan middernacht. En misschien zelf nog wel wat later. Buikende beats zoals deze. Can we take it to the max? Starpoint Dance FL Starpoint Star Dance FL Versie dit, Delirium. Eigenlijk ben ik zelf gekker van uh, de volgende hit single, Innocence, maar deze zou ik wel weer leuker om te horen. The Silence of Starboard FM 937, The Most Danceable. En op The Most Danceable gaan we eens even kijken in de wereld van het grote geld. Ja, ja je moet eens weten wat dit eigenlijk allemaal kost, hè? Ze zouden mij eigenlijk moeten betalen, weet je wat dat allemaal kost hier, hè? Ja, in het kader van uh, bullshit uh, walks, ja money talks, dirty cash, Stevie V. Over de weekend stem je af op 9.3.7 stereo. Dit is de 11 echte weekenduraal. Starpoint, dance en That ends of them. Amen, command and judgment. Komt uit Zweden. Ramirez hoorde je. Gekalt geworden met Klaap Hapin. Ik ken ze ook nog uh, van een samenwerkingsverband dat ze aangingen met Leila K. Dit uh, deden ze uh, begin 1994, je hoorde In Command op Starper FM 937, die most danceable. Vanuit Binnen Nederland doen we het voor je, dance, trends, R&B, club en classics draaien. En, uh, nou, daar zijn we goed in, uh, al zeggen we het zelf. Hè? Tenminste, ik hoop dat jij het ook vindt. Laat het maar eens even weten. 0624937937. Als je wilt reageren op de uitzendingen 0624937937. SMS'en of bellen. Eventueel via de digitale snelweg kan natuurlijk ook als je achter de pc zit. www.star.fm.nl give it to me give it to me give it to me make me name it feel name it feel give it to me shine give it to me give it to me give it to me make me name it feel name it feel Give it to me, ik vaar me dan altijd af, hè. het met die vrouw, hè? Ze weten er maar geen genoeg van te krijgen. Ik weet het ook niet door dat het er allemaal komt Stappen op 937. Nou ja, als je inderdaad nog niet genoeg hebt, zou ik zeggen houd de radio lekker aan, want we hebben er nog veel meer buiken de bied voor je hier op 937. Wat dacht je van deze? Shannon, een hele mooie nieuwe uitvoering. Let the music play. Nou, doen we gewoon. Starpoint Dance FM. Madhouse, Groot worden met uh, Like A Prayer en dat soort uh, platen. Like A Virgin was uh, de nieuwe telg in uh, de rij van velen. Daarvoor trouwens nog Shannon Let The Music Play. The Playing Club Vocal Edits, De 2002 remix uh, van uh, een nummer dat uh, dateert aan 1985. Start op de Fem 937. The Most Danceable vanuit Midden-Nederland. Elk weekend weer doen we het voor je 53 uur lang. We'll mm -hmm. Most danceable. Star point Dance Star FM. Point. Star point Dance FM. Show me FM. Danceable. Ja, nou, dat krijg je ervan als je aan de saté zit. Hè. Ik moet zeggen, de catering wordt er steeds beter op. Maar alleen uh, je vingers worden zo glibberig van, van al die saté-zouden op de mengtafel. Samen 937 dit is CB Milton. Hij gaat je inderdaad de weg wijzen. Nou, zeg maar waar je heen wil dan. China flows deep in me and bright and my anthem I can't, the vibe is throwing me up zeggen dat dit wel een beetje My Wonderland is. Ah, lekker programma maken, saté'tje erbij, Whiskietje. Ja, en dan de muziek van uh, deze grote man uit Tilburg afkomstig, uit onze eigen kikkerlandje, Nederland. Simi Milton. En uh, zijn eerste hitsingel in Nederland eigenlijk in het buitenland eigenlijk grotere hits gescoord met uh, dit soort nummers als in Nederland helaas. Want uh, moet je eerlijk zeggen dat uh, Peters redelijk uh, verslaafd is aan de platen van uh, Super Milton sinds hij hem een aantal malen live heeft zien optreden. Die man kan vreselijk goed live zingen en uh, daarnaast vreselijk goed uh, performen, dansen uh, inderdaad. Dus uh, nou, mocht je inderdaad in de gelegenheid zijn als je ergens ziet of zo, CB Milton komt optreden, is het zeer zeker de moeite waard om daar eens dus even te gaan kijken. CB Milton dus, show me the way. En dit zijn de Disco waves from Outer Space. Toch?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 I'm thinking you're right. I'm you're right. I'm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 You know it's your heart that's your phone takes you away. De Disco Babes, they come from outer space. Starboard FM 937. Oh, en ik moet zeggen, de catering is er echt vreselijk op vooruit gegaan. Vroeger zaten we aan de, ja, wat was dat eigenlijk? Ah, de vette hap, uh, of de tosti's en een colaatje. Ah, ik zit nu aan de uitgebreide, versgemaakte saté met whisky. Nou, ik moet je zeggen, hè, ik weet het wel. Degene die daarvoor verantwoordelijk hebben gemaakt, die moeten ze houden. Die doet zijn werk erg goed, moet ik zeggen. Hè? Ik ben nog alleen nog op zoek naar degene die verantwoordelijk is voor de play. Ja, je mag hem wel eens schoonmaken. Ik weet niet wie er net geweest is. Dat naast hem bestand. Dat naast hem bestand. Dat naast hem bestand. Dat naast hem bestand. Dat naast hem bestand. Dat Het niet hoor. Ja, moest ik net uh, natuurlijk ook even naar de play. Om van al die uh, lekkere neien hier. Nou, er was iemand mij voor geweest. Dat satétje wat ik op mijn bord lag, dat uh, lag ook in de wc-pot. Dus, uh, nou ja, een lekkere onaangename verrassing. Ja, dat heb je inderdaad al gegeten en gescheten in dit geval. Novi, Futures Eniac, hoor je. de 937, de second edition. Hit drummer kit, Wicked, is dit. de 937, klein stukje nog. Collapse, My Love. Spreek elkaar zometeen voor het tweede gedeelte. hit collision met Peters, bij gebreken Peters.